9 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt... dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren... elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft informatie gedeeld met de VS... en zal dat doen met het internationaal atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantine... zonder problemen een biertje bestellen... Ruim 82 procent van de kantine schenkt drank aan jongeren, blijkt uit een onderzoek in de opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Duizenden Russen zijn in Moskou de straat op gegaan om te protesteren tegen de poging van de regering om berichten-app Telegram te blokkeren. Telegram moet van de hoogste Russische rechter de encryptiesleutel aan de Russische geheime dienst geven, die wil zo controleren of terroristen de app gebruiken. Om Telegram te dwingen de sleutel af te staan, wordt de dienst geblokkeerd. Die blokkade lukt maar gedeeltelijk... doordat de dienst erin slaagt het platform voor veel gebruikers toegankelijk te houden. In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers omgekomen. Ze werden op de flanken van de Pigne d'Arola overvallen door een zware storm. De klimmers komen uit Italië, Frankrijk en Duitsland. De identiteit van de doden is niet bekendgemaakt. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de Grote Markt gekomen... De Eerste Divisieclub promoveerde zaterdag naar de Eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoten in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af. Het wordt dan 9 tot 12 graden. Vanaf woensdag veel zon en zachter. Dit was het NOS Journaal.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 Radio met Stefan Sanders. Welkom terug bij Brainwash Radio van Human. Een verhalende nieuwsanalyse met vanavond filosoof Remco van Broekhoven... filmjournalist Gaby Keizer en theatermaker en schrijver Oraal. Oral. Ja, we associëren hem met, met angst, met woede, met sociale media... met Henk en Ingrid... Het vaak een vervloekte onderbuik die ons handen en ons gevoelens drijft. Maar toch kunnen we niet zonder, stelt politiek filosoof Remco van Broekhof. Vertel je verhaal, Remco. Het beste argument tegen de democratie... is een gesprek van vijf minuten met de doorsnee kiezer, zei Winston Churchill ooit. Dat was lang voor we van Brexit, Trump of fake news hadden gehoord. Maar ook toen al werden mensen massaal misleid, lieten ze zich misleiden. En dus maakte democraat Churchill een raakpunt tegen de democratie. Dat het bij het volk nogal eens ontbreekt aan kennis, verstand, verantwoordelijkheidsgevoel. En dat het zich in plaats daarvan laat leiden door die spreekwoordelijke onderbuik met desastreuze gevolgen. De stem van de onderbuik is niet verstond, ze lijkt in tegendeel oorverdovender dan ooit. Ze spreekt tegenwoordig via populistische politici... via Facebook en Twitter en via referenda of verkiezingen... die we met terugwerkende kracht bestempelen als uitingen... van politieke wilsonbekwaamheid. Verstandige mensen, ons soort mensen, luisteren niet naar hun onderbuik. Sterker nog, ze lijken niet eens een onderbuik te bezitten. Zij, wij, hebben geen last van haat, minachting, afgunst of wrok. Zij, wij, komen tot oordelen op grond van afgewogen argumentatie... en een brede blik. Zij, wij hebben de feiten paraat en de kudde ver achter ons. Spreek voor jezelf Of kijk liever nog eens kritisch naar jezelf. De vermeende onderklasse heeft niet het patent op de onderbuik. Allemaal maken we ze nu en dan oppervlakkig geïnformeerde keuzes, volgen we leiders ook omdat ze goed klinken en ogen, en wentelen we ons graag in het gelijk van de gelijkgestemden. Een persoonlijke bekentenis dan maar. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen merkte ik... dat ook ik als iemand die zijn beroep heeft gemaakt van het nadenken over politiek... kennis van zaken miste bij zeker twintig van de dertig stellingen in de stemwijzer. Ik informeerde me daarna niet beter en ging wel stemmen. Het goede nieuws is dat mijn volksvertegenwoordiger die kennis wel heeft of weet te vinden. Het slechte nieuws luidt dat mijn keuze voor hem gebaseerd is op vertrouwen... En dat hij primair verwerft via optredens in de media. Ik heb het vermoeden dat ik niet de enige kiezer ben die zo zijn keuzes maakt. Ook ons kabinet handelt soms zonder voldoende verstand, kennis of verantwoordelijkheidsgevoel. Het wil de dividendbelasting afschaffen. Doet dit tegen de adviezen van eigen ambtenaren en economen in ten gunste van Shell en Unilever. En heeft tegenover de Kamer gelogen toen het stelde dat er geen document waren die inzage kon geven in de besluitvorming. Je zou het ook kunnen aanduiden als de moed om een impopulaire maatregel te nemen... die in geen enkel verkiezingsprogramma stond en ons 1,4 miljard euro kost... maar wel werkgelegenheid oplevert. Je kunt het ook zien als typische onderbuikpolitiek. Afgunst op landen die meer verdienen dan wij met het binnenlokken van grote bedrijven. Minnachting van kiezer en kamer. Besluitvorming zonder fatsoenlijke meningsvorming. En tenslotte het gebrek aan lef om eerlijk te vertellen hoe dit besluit tot stand kwam. Waarschijnlijk hebben niet alleen hart en hoofd hier een respectabele rol gespeeld. Zeg ik nu dat we ons voortaan moeten onthouden van commentaar op andermans onderbuik, schuldig als we zelf zijn aan het eveneens bezitten van dit onfortuinlijke lichaamsdeel, of wil ik dat we ons allemaal laten leiden door strenge redelijkheid als in Plato's beeldspraak van de ratio als wagenmenner die de twee paarden van respectievelijk hogere en lagere driften controleert? nee. Maar laten we wel onder ogen zien dat iedereen vatbaar is voor minder fraaie gevoelens, voor woede en frok, voor angst en afgunst, voor deden en paniekpolitiek. En laten we er rekening mee houden dat dit soort gevoelens je oordeel kunnen verduisteren, hoe hoog je opleiding of je inkomen ook is, hoe fatsoenlijk ook de krant die je leest of de omroep die je kijkt. Het zou zomaar kunnen leiden tot meer mildheid tegenover anderen, die blijkbaar nauwelijks minder rationeel zijn dan wij. En het kan leiden tot meer bescheidenheid... maar ook meer begrip voor onszelf... wanneer wij niet altijd zo verheven opereren... als we eigenlijk zouden willen doen. Dus Mark Rutte, ik begrijp het best als je gelogen hebt... gezwegen, gedraaid... maar leg de volgende keer gewoon je argumenten eerlijk op tafel... en geef desnoods toe dat je het ook niet allemaal zeker weet. Dus Remco van Broekhoven, natuurlijk kun je als kiezer niet alles... maar verdiep je een volgende keer iets meer... in wat politici de vier vorige jaren hebben gedaan... en wat ze de vier volgende jaren willen doen. En Winston beseft dat een gesprek met de kiezer je afkerig kan maken van democratie. Maar je ook inzicht geeft in een onderbuik... die niet weg te denken is uit welke democratie dan ook. Dankjewel, Remco van Broekhoven. Des te overtuigender omdat je ook... in eigen vlees durft te slaan ja, mij. En we komen er eigenlijk helemaal niet meer van af, hè, van je onderbuik. En dat moet dus ook helemaal niet, volgens jou. Nee, zolang je dus... Uh kan luisteren wat voor begrijpelijke en positieve... en hele menselijke emoties er misschien ook achter zitten... achter die verschrikkelijke onderbuik. En zolang je je hoofd en je hart blijft gebruiken als tegenwicht. Wat, wat ik me afvraag... Eh, is, als, als filmcriticus heb ik heel erg te maken met de onderbuik. Als ik een film zie... Met jouw onderbuik? Met mijn eigen onderbuik. Ja. Als ik een film zie moet ik meteen kunnen zeggen... of, het, of ik het goed vind, of ik daar iets ja. mee kan. Die gut dus, feeling. Dat is eigenlijk heel waardevol voor mij, die onderbuik. Zeker. Ja. Maar, maar ook zonder dat ik het controleer aan de ratio, zeg maar. Of het. Gewoon of het, dat het puur, ja. zoals Stefan zei, de gut feeling. Maar het schrijf jij wel eens een recensie puur op je gut feeling? Of ga je toch ook nog even langs bij hoofd en hart? Nee, dat In ga ik zeker hoofd. langs. Maar wat ik bedoel is dat, dat eerste gevoel, dat moet je bewaren. Want het bevat een soort ja. waarheid. Ja. Dat is meer kijk ook naar jou. Als maar je moet het ook checken, vind ik. Bewaren ja. en checken. Ja, maar het lijkt, het lijkt alsof, uh, alsof het nu hier gaat over twee verschillende dingen. Ik heb het bij het eerste, uh, bij, bij jou Remco, lijkt het te gaan over... Dat, dat deel wat ook uh, angst in zich herbergt, ja, maar... onzekerheid en onzekerheid en wat niet waar hoeft te zijn, daarom moet je dat checken met je hoofd en met de realiteit. En soms dat, daar counterintuitief te tegen ingaan. Uh, uh, en bij jou lijkt het uh, te gaan over uh, intuïtie, uh, een soort creatief uh, iets. Uh, ja, niet zozeer, om, weet je, om de waarheid. En dat, dat is ja, dat ben ik nou zo ja, benieuwd dat. naar. Ah, want ja. om, om te buigen naar de politiek heeft de de stemmer dan ergens een waarheid te pakken. Dat is mm. eigenlijk het meer... Nou, tegelijkertijd geloof ik ja, wel heel hopen, erg hopen. in de methode... zoals uh, Nasmir die hier net neerlegde... die herken ik ook als voor een deel die van mij... namelijk de confrontatie durven aangaan. En dat kan een hele liefdevolle confrontatie zijn. Hè. Dat is ook een confrontatie, zou ik zeggen... die vaak weet te luisteren... en die mensen niet meteen wegzet als tokies... of juist als goed mensen. Hè. Um, maar je mag gerust de confrontatie aangaan uh, nog steeds, absoluut. Wat ja. hebben, wat hebben met je eigen onderbuik tussen. Ja, ja, precies. Maar wat hebben dan de waarheid en onderbuik met elkaar voldoen? Nou, nou eigenlijk, Dat is het belangrijkste is... wat ik net hoorde... wat ik het meest belangrijke vind is... iedereen kan fouten maken. Iedereen kan uh, uh, zelfs... een beetje uh, vaag handelen. Maar, en je hoeft... heus niet helemaal in al je kaarten... te laten kijken of je hoeft geen uitleg... te geven, maar als er... Als mensen wel uitleg nodig hebben, of als het belangrijk blijkt te zijn voor het vertrouwen, dan is het heel belangrijk om zelfreflectie te doen, openheid van zaken en ook te kunnen zeggen: ik weet het soms niet. Of ik kan nou, Mark Rutte kan Mark Rutte het zich permitteren als minister-president. Ik weet het echt niet. En zeggen: ik weet het niet. Het zou redemptief kunnen zijn geweest. Hij had echt. Hij had vorige week een groot staatsman. Ja, kunnen, kunnen zij zijn geworden. Ja. hij heeft de kans voorbij laten gaan. Want hij weer, heeft voor de keer... heeft hij weer ja, meeleidwekkend zitten, zitten woord Toveren. goochelen, woordtoveren. Ja, hij liegt over het feit dat hij gelogen heeft. Hij liegt over het feit dat hij liegt dat hij gelogen heeft. En het wordt steeds gênanter. En het, mij verbaast het eerlijk gezegd nog... hoeveel mensen hem uh, daar clementie tonen en zeggen van... ja, maar ach, ja, je kan inderdaad in de politiek ook niet altijd ik, waar ja, zeggen. Dat vragen we ook niet altijd precies. zeggen. Maar... En ik vind het ook, nee, jongens, ik vind waarom? het ook zo... Um, wij zijn ook zo arrogant in het Westen. Weet je wel, als dit, als dit een ander land was geweest, een ander staatshoofd... Hè, dan waren we zo makkelijk hadden we gezegd. Kijk, Bananenrepubliek, al oh, die mensen die liegen en doen. En, maar wij doen dat hier niet. Wij zijn transparant. Bij ons kan je alles, wij liegen niet. Wij hebben een hoge uh, wij zijn van de verlichting. Um, Aan de het andere kant, is... is het wel zo dat goddank de man ook wel algemeen gegezeld wordt. En dat er ook wel veel kritiek is. En dat is wel oh een prettige kant misschien. Van die, maar je bent, ja, maar wat, wat, wat heeft die kritiek voor zin? Als die man daar niks mee doet en ja. hij laat het van zich afglijden... en hij zegt, ja, ja sorry, dat kan wel zijn... maar uh, mijn baan is heel zwaar en klaar. Ja, het grappige nou, is, is, volgens mij bedoelt je dat hij niet... Um, uh, tot ver ter verantwoording wordt geroepen. Nou... Dat hij moet aftreden of zo. Dat, dat, dat, dat gebeurde dus niet. Was, dat was eigenlijk een meer logisch gevolg geweest. Ja, ja, dat is genomen. natuurlijk geprobeerd. Ja. Maar er was gewoon geen kamermeerderheid voor. En het stond ook van tevoren vast, dat het niet zou lukken. Die, die motie van afkeuring. Ja, dat, min of meer. Dat stond vast eigenlijk. Dat is min of meer. Dus dat, die bananenrepubliek. <laughs> dat is misschien ja, is meer een van, een van partijpolitiek ja. politiek, die dan weer een rol speelt. Partijpunt. Zoals die natuurlijk ook in een de liberale ja. democratie kan, uh, kan opspelen... Nou ja, ik vind het wel het mooie aan jouw verhaal, Remke van Boekhoven Is dat hè, de onderbuik is altijd van anderen. Ja. En jij zegt nee, ja. dit is niet alleen aan, aan, aan de Ingrid en, en hoe heet ze allemaal? De en nou, in ieder geval de Tokkies, of hoe je ze ook wilt noemen. De white of the black trash of the brown trash. Wij hebben ook een onderbuik. Ja. Nou, en in dat geval ja. zou je ook kunnen zeggen: kijk, uh, aftreden, niet aftreden. Al treedt hij niet af. Dat je wel op. Dat je. Eh, als we kijken naar anderen, dan zeggen we ja, maar. We dismissen heel snel. Hè? Van ja, maar dat. Uh, dat kan je niet serieus nemen. Want dat is niet hoogstaand. Of whatever. Maar als we dan naar onszelf kijken. Op zijn minst. Ik bedoel, er wordt nu wel overal geschreven, gelukkig van. Nou, dit kan echt niet. Maar. Toch lijkt het ons niet te raken, want ja, wij zijn nog steeds... Komen. Het moment zal komen, Het ga... ja? en hij kan, hij kan niet oh, zo eindeloos Oh, Dit in is een, uh, een onderbouw gevoel, me... dat het uh, gaat It komen. Het is mijn gut feeling. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ik heb nu mijn vinger in de lucht. Zijlstra, Albezijl, is ook al een enorme... We, uh. We gaan even naar de muziek. Okay. We gaan luisteren naar Bad, Bad News. <laughs> ik ben benieuwd naar jou, onderbouw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 Dat was Leon Bridges met het nummer Bad, Bad News. Je luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. We hebben het gehad over de onderbaak, over de waarheden en leugens van Mark Rutte... en over de Duitse oorlogsfilm Der Hauptmann. En ja, aan mij de taak om de boel op het einde zo'n beetje aan elkaar te breien. Eind <lacht> het einde van deze uitzending. Ik begin maar meteen met mijn absoluut favoriete uitspraak van een filosoof aller tijden... En die komt van Blaise Pascal, de Franse wiskundige, de filosoof en theoloog. 17e eeuwse man, 1623 tot 1662, is niet oud geworden. En Pascal, die maakte eigenlijk korte metten met de almachtsfantasieën over het rationalisme. Met die prachtige zin, het hart kent zijn redenen niet, maar het hart kent zijn redenen die de reden niet kent. Ik zeg het nog een keer, het hart kent zijn redenen die de reden niet niet kent. Blijft schitterende uitspraak. Zie je ook uh, het verhaal van Remco van Broekhoven... over de onderbuik en andere moerasachtig opborrelend weten... dat je altijd zo snel toeschrijft aan de andere mensen... de ordinaire mensen. Daar ben jij nooit van. Nou, er is een bekende Britse filosoof, Simon Blackburn... die juist het tegenovergestelde zegt. Hij zegt, elk mens staat reagerend in de wereld. Wij allemaal een eerste reactie. Wij speuren dit leven af. Mm. En wat je dan doet, je hebt een gevoel, je hebt een emotie. En daarna ga je die emotie in dat gevoel stofferen met argumenten en met redenen. Hij met wijst je. dus echt op het belang van emoties en zegt ook emoties spelen juist een rol bij informatieverwerking. En het is ook nodig om standpunten te kunnen innemen en niet te vervallen in een, in een waarheidsrelativisme, hè, waardoor alles een beetje min of meer waar of niet waar is. Precies een week geleden, 23 april, liet de Canadees Alec Menasian via het onvolprezen Facebook weten: hmm. De Incel-rebellie is al begonnen, we zullen alle chats en stations omverwerpen. Een paar minuten later reed het busje in op een grote groep voetgangers, Een kilometer lang deed hij dat. Hij wordt nu aangeklaagd voor een tienvoudige moord. Dertien keer poging tot moord. Hij wordt vandaag ook herdacht al deze slachtoffers in Toronto in Canada. Even jargon. Elke rechtgeaarde sociale nieuwe beweging heeft jargon. Dit noemt hij dus de incel rebellion. Involuntary celibate. Dat is dus incel. De onvrijwillige celibateer. Dat zijn altijd jongens of jonge mannen. Uh, en zijn boos, want die zijn nog steeds maagd tegen hun zin, hun ondanks. En die incelbeweging, dus die, die, die onvrijwillige, celibataire beweging... manifesteert zich op internetvoorraden. Ja, daar, daar heb je natuurlijk hele treurige en treurende jong mannen tussen... die het verdriet delen en het seksuele leed, of eigenlijk het gebrek aan seksuele leed... en dat ze we daar weer met anderen over kunnen praten. Maar er zijn dus ook radicale die de strijd aangaan... Zoals onze Alec Manassian. Ook hij is, moet je toch zeggen... een social justice warrior. Een sociale strijder. Net zo goed als de uh, antiracisten... van Black Lives Matter. Net zo goed als de feministen. In dit geval zijn de vijanden chats. Dat zijn mannen die wel seks hebben met vrouwen. En de Stacies, En dat zijn die onbereikbare vrouwen... die de incels, die onvrijwillige celibataire afwijzen. Maar dus gedurig seks hebben met die chats. Zelden zal de feministische leuze persoonlijke is politiek... zo letterlijk zijn genomen. Gaan we het nog maar even hebben over privileges. Dat is heel modern. White privilege, male privilege, heterosexual privilege. Er is natuurlijk één privilege waar we nooit over praten. En dat is het beauty privilege. Dat is het privilege van de schoonheid. En de aantrekkelijkheid. Zomaar heb je dat genetisch meegekregen. Niets voor gedaan. Het is geen verdienste, maar een gift. Het is onuitstaanbaar mooie mensen verdienen meer, zijn succesvoller... krijgen ook weer mooiere partners. En ook, ja, dat is, dat is niet te verdedigen. Uh, het idee van die incels, van die onvrijwillige celibataire... is dat ze zeggen, ja, maar dit is, dit is toch belachelijk. Dit is niet eerlijk. En ze denken kennelijk dat er ook zoiets bestaat als vrijwillige armoede... of vrijwillige handicaps. Ik bedoel, ik denk dat heel veel in het leven onvrijwillig is, maar goed. Uh, Met daarmee laat ze ook een wereldbeeld zien. En dat is extreme maakbaarheid. Zie ook een beetje gravis Hapman. Als je de goede oh. kleren aan hebt, moet alles lukken. Oh. En dat spreekt eruit. Dat is het gevoel van entitlement. Wij, wij hebben recht op goede seks, op mooie vrouwen. Wij hebben recht op dat er geen concurrentie is... van andere aantrekkelijke mannen. Dat is een doorgevoerde en doorgedraaid antwoord... op het feminisme, quasi-rationeel. Hier is niet het persoonlijk, maar het particuliere... Tot politiek geworden. Een grote afgunst- en ressentimentsbeweging. Maar ik vind ook dat al die andere linkse privilegedenkers zich toch nog eens achter hun oor moeten krabben. Want ja, wij vrouwen eisen, ja, dat kunnen wij mannen. Dus ook He, Calimero, zij zijn groot en ik is klein. En het is niet eerlijk. Dat, dat zijn eigenlijk deze jongens. Um, wat ik toch moeilijk vind is. Nou, is een vraag aan jullie: wordt dit soort. Ja, hebben het als uh, mislukte of, of giftige mannelijkheid genoemd? Hè? Uh, is dit, is dit, komt dat nou door het feminisme? Is het een onbedoeld gevolg van het feminisme? Ja, ik heb recent ik heb een stuk, ik ben vergeten nu waar ik het precies heb gelezen over John Wayne, de beroemde Amerikaanse filmster. Nou, het gaat over, over mannelijkheid. En de vraag aan John Wayne zou dan zijn: uh, wat voor man ben je? Nou, hij zou jou niet eens hebben geantwoord. Want dat sprak voor zich. Ja, ook, precies, hè? dat sprak ja. voor zich. Ja. Dus ik vind, ik vind het zo, ja, nee, niet zo jammer. Maar mm -hmm. het is wel opvallend dat dat, dat soort mannelijkheid is eigenlijk niet meer mogelijk is. Je moet mm -hmm. altijd een, ste, een, een positie innemen. Je moet altijd vertellen wat voor man je bent. Terwijl het eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar, klinkt hier iets van nostalgie in je gaan? Nee, ik vind nee. iets van frustratie meer. Ja, frustratie, boosheid, hoeveel dus onderwijs. mij nee. als je mij vraagt wat voor man, ik zeg niks. <laughs> okay. Remco, Remco ga even naar jou van Broek over. Ja, Kalimiro met een Kalashnikov ja. ik, ik vind het uh, Nou, in wezen vind ik precies getuige van eenzelfde onderbuikactivisme en een onderbuikgewelddadigheid hè, waar inderdaad je noemt het ook ressentiment, frok vanuit een soort entitlement Dus ik zou het feminisme maar een heel klein beetje credit geven of, of schuld uh -huh. Ja, dit is vooral een, een, een ding vanuit de onderbuik van uh, de betreffende mannen en de kunst is volgens mij daarachter dus het positieve... de behoefte aan erkenning, aan gezien worden, aan gehoord worden te zien... en ze iets beters te bieden dan dit. En bij zo'n jongen als deze is het natuurlijk al veel te laat. Maar in een eerder stadium kunnen deze mannen misschien geholpen worden. Ja, het rare is dat ze in hun hardheid... doen ze natuurlijk aan islamistische terreuracties denken. Ja, zo'n actie ja, van het inreemd ja, ja, van middel. willekeurige mensen. En qua frok. Qua rock, ik vind het er heel erg op lijken, maar dan weer een... Ja. Maar het is wel tragisch, krijgen? want deze man, mannen worden wel gedwongen... om, om, een, om zichzelf te herdefiniëren. En dat is misschien het uitwassen van de identiteitspolitiek... waarin we allemaal verstrukt zijn geraakt. Terwijl het... het, het, ja, het dus, maar je moet nu snel iets gaan zeggen, hoor. <lacht> dat ja. wil je? Ja. Welke mannen, trouwens? Gezel ja. ons. Nee, ik, nee. Weet, ik weet het niet. Ik, ik zit denk ja. aan de man die Stefan in zijn, zijn, zijn verhaal heeft beschreven ja, ja uh... die Canadees dus. No, ja, ten hem. eerste, uh, wat? Wait a minute. Gaan wij, gaan wij de vrouw die nee uh, zegt... de schuld geven voor uh, mannen die zichzelf, uh, uh, die andere mensen aanvallen... omdat ze geen, uh, geen seks hebben? Ik bedoel, dat, uh, ja, dat lijkt me niet. Nee. Natuurlijk, nee, volgens mij was dat niet... Uh, nee, maar ik bedoel, als je zegt feminisme... En dan zou het, zou het zijn dat de vrouw dan heel sterk is... en uh, de vrouwelijkheid voorop... en uh, daardoor komt de man in de knel... Um, ja, ik denk dat, dat, dat er een herdefinering moet komen. De oude mannelijke, de John Waynes, uh, die bestaan niet meer, denk ik. In ieder geval niet in het Westen. Maar um, ikzelf ben van mening dat dat de hele wereld globaal in een uh, enorm mannelijke masculine structuur... heeft geopereerd al duizenden jaren. En dat de vrouwelijke um, structuren heel vaak zijn gezien als zijig, uh, hysterisch, chaotisch. En dat, we daardoor, dat er nu een balans moet komen in die, uh, in die krachten. En een man moet daardoor juist meer man zijn... Nee, niet een metroman of, of een soort zacht ei. Maar ja, gewoon dat, nee. zijn, zijn mannelijkheid gaan bewonen. Nou goed, dat is natuurlijk ja. wel zo dat je. Ik ga uiteraard deze actie helemaal niet goed praten. Wat wel uiteraard zo is. Niet. Nee, uiteraard niet. Maar er zijn problemen, nieuwe problemen voor jongens en mannen. Die ze 30, 40 jaar geleden niet kenden. Dat komt niet door die vrouwen. Het komt wel door de herdefinitie en de herpositie die vrouwen terecht hebben genomen. Um, je kan dus. Op zich aandacht vragen voor het probleem van jongens en mannen, zonder dat het antifeministisch hoeft te zijn. Dat ja, gaat niet over deze actie natuurlijk, mm -hmm. het is gewoon anti-menselijk. Maar dat, dat is volgens mij toch. Je moet natuurlijk dit krankzinnig vinden wat hier in Canada is gebeurd. En tegelijkertijd moet je in staat kunnen zijn, lijkt mij, om pro nieuwe problemen waar mannen en jongens tegen aanlopen te kunnen bespreken. Maar volgens mij geeft Nasmida eigenlijk al een en mooie ook, voorzet dat ze zegt van je kan ook anders op feminisme reageren. En uh, inderdaad voel het juist als een uitdaging... om uh, een, een wat aantrekkelijker soort mannelijkheid neer te zetten... dan nou, deze zielige actie. Nou, wat ik bedoel, als we het dan ja. hebben over... over uh, wat ik nu begrijp, uh, de herdefinitie van de man... en, en dat, dat sommige mannen uh, dan eventueel denken... ja, maar hoe? Wat mag ik dan wel? Wat mag ik dan niet? Wanneer is het me too? Hè? En, en hashtag me too. En wanneer is het uh, gewenst? Um, ik denk dat alles te maken heeft met geweld. Uh, met gewelddadigheid. En geweld hoeft niet letterlijk te zijn slaan of wat dan ook. Maar een soort. Uh, uh, uh. Ik denk dat er helderheid nodig is. En een soort inderdaad een herdefinitie van bij de man zelf. Over wat houdt nou die mannelijke kracht in. Ik weet hem bijvoorbeeld voor de westerse man heb ik daar geen vraag bij. Maar in mijn eigen cultuur, vanuit mijn eigen cultuur. weet ik heel duidelijk wat ik. Nou, zeg maar de wijkcultuur, de Turkse cultuur... Ja, weet ik heel duidelijk het verschil tussen de man... die uh, zijn mannelijkheid gebruikt om te onderdrukken... en de man die zijn mannelijkheid gebruikt om te dragen... en leven te schenken eigenlijk. Nou, Die, die laatste ja, man is niet, is niet zo ver weg van, uh, van mijn voorbeeld van John Wayne. Precies. En ga, ging het niet om een, een patriarchaal beeld van mannelijkheid... Uh, dat ik wil voordragen, maar meer om de vanzelfsprekendheid... van de mannelijke eigenschappen die je net hebt beschreven. En die is trouwens ook... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, naar mijn dochters die hier ook zijn. En hun vriendinnen, het zijn allemaal jonge vrouwen. Die mannen, daar wordt met smart op gewacht. Dat is wat ze heel graag willen. Ik, Zodat zij vrouwen kunnen zijn. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met uh, theatermaker Nazmiro Oral. met filmjournalist Gaby Keizer en filosoof Remco van Broekhoven. We zijn er weer over een maand, op maandag 28 mei. En tot die tijd is er onze website, brainwash.nl... met daarop alles dat in deze uitzending aan bod kwam. En nog meer. En natuurlijk is er ook Facebook en Twitter. En vooral ook, dat is echt geweldig, onze podcast. Luister u daarnaar. Zometeen kunt u luisteren naar Langste Lijn en Omstreken en nu eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Gelezen door Gert Kluk. Israël zegt dat het bewijs heeft waaruit blijkt dat zijn aardsvijand Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren, elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. De Britse krant The Guardian wijst erop dat in ieder geval een deel van de door Netanyahu getoonde documenten in 2011 door het Internationaal Atoomenergieagentschap openbaar zijn gemaakt. De persconferentie komt bijna twee weken voordat president Trump besluit over opzegging van het Internationaal Atoomverdrag met Iran uit 2015. Israël is tegen dat verdrag dat het net als Trump als een slecht akkoord beschouwt, het zou Iran de kans bieden om het in het geheim kernwapens te bouwen. Minderjarigen kunnen in uit de meeste voetbalkantines zonder probleem een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt het onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. En in Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. De eerste divisieclub promoveren zaterdag naar de Eerdivisie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Een hele goede avond. De maandag van langslijnen Omstreken... is zoals altijd de maandag van het Sportforum. Ja, waarin we natuurlijk gaan praten over de degradatie van FC Twente... en over de promotie van Fortuna Sittard. En de internationale sterren van het voetbalveld die worden besproken. Mo Salah en Andres Iniesta. En de crash tussen de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo... komt natuurlijk ook te sprake. Het is ook allemaal in beeld te volgen. De webcam staat aan en is te zien op nporadio1.nl. Goed, welkom aan de forumleden uh, die we nu gaan voorstellen. Luc Blijboom bijvoorbeeld. Luc, fijn dat je er weer bent. Ja, dank uh, Telegraaf, we beginnen met jouw uh, moment van de week. Ja, dat was uh, zaterdagochtend met mij thuis in bed. Het is dus, uh, ja, iets minder oh. spannend dan, ik, uh, dan het is eigenlijk hoor. Okay. Ik sloeg daar mijn uh, laptop op en kwam daar een e-mail tegen van Inside the Games. En dat is een, uh, een website die, uh, die schurk tegen het Internationaal Olympisch Comité aan. En daarin werd mij op de nuchtere maag even gemeld dat uh, de heer Bach uh, toch wel... Uh, een schouderklopje verdiende, want uh, Noord- en Zuid-Korea werden één... en dat was uh, volgens die website en volgens zijn statement... toch ook wel een, voor een groot deel zijn verdiensten. Het wordt aanmatig, ontdekt uh, niet helemaal de lading, denk ik... maar dit is typisch uh, illustratief voor de grootheidswaanzien van meneer Bach. Ja. Hij ligt, in eigen land ligt hij uh, enorm onder vuur, uh, begrijp ik... op criticasters, Jens Weinreich, H.Jus Seppelt. En hij schijnt zich uh, helemaal blind te staren... op de Nobelprijs voor de vrede, begrijp ik, dus... Uh, Vandaar waarschijnlijk dit uh, statement van hem. Maar de spelen hebben geen invloed gehad op de toenadering tussen Noord en, nou, en Zuid. Ja, de, de, de, de, de twee, twee Noord-Koreanen die werden uitgenodigd. En uh, om dat nou op je, zo op je borst te kloppen, dat jij na uh, uh, Hoe het is het? Sinds 1948 is daar een, een conflict. En dat jij dat in één keer oplost uh, met het organiseren van een uh, van de Winterspelen, dat vind ik een beetje. Uh, ja. hm. Laat ik het woord maar niet gebruiken. Oké, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Einde van uitzending. Oké, tijdens de reclame. Dat schrijf ik even op. Ja, dat moeten even op terugkomen. Arjen Schouten, iets uit de Formule 1? Uh, ja, maar de, over de crash gaan we het waarschijnlijk uh, ik uitgebreid hebben. Uitgebreid ja, hebben. Dus ik, uh, ik zoek het uh, wat kleiner. Uh, in de schaduw van uh, Max Verstappen en Co uh, heb je altijd de Formule 2, de kweekschool van uh, de Formule 1. Die reden ook in Baku, tweede afspraak van het jaar. En Nick de Vries haalde daar het podium op de zondag in de sprintrace. Uh, nou heeft Nick de Vries ni niet iets heel slims gedaan een paar weken geleden. Op de nationale tv Ziggo Sport geroepen dat als hij kampioen wordt, dat hij volgend jaar wel een zitje krijgt bij McLaren. Alleen bij McLaren was niemand daarvan op de hoogte. <lacht> uh, dus ja, dat uh, is even een gevoelig onderwerp. En daar hebben we nog even over nagepraat uh, na zijn podiumplaats. Uh, beetje heeft... een, bag, een bag in de dop? Uh, een Beetje zelf overschatten. <lacht> <Boah>. <lacht> Dat weet ik niet, maar hij heeft ervan geleerd. Uh, nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk wat hij daarover te zeggen heeft dan. Was dat een miscommunicatie? Hij heeft er niks meer over te zeggen. En dat is misschien wel het slimste. Want hij, ja. hij moet gewoon rijden. En dat is hem verzocht door McLaren. Uh, er zal hem vast wat beloofd zijn. Alleen McLaren gaat er natuurlijk niet communiceren. Mm -hmm. Dus uh, hij houdt het nu bij prestaties op de baan. Dus. Oké. Okay. Okay. Tijmer van Wissing. Ja, Tijmer van RTV Oost. Ja. Welkom. Wat is jouw moment? Ja, ik kan er wel een beetje iets <laughs> op invullen. Wat is jouw moment? Heeft het met Twente te maken? Of? Hoogmoed komt voor de val, hè? We hadden het al een beetje over hadden. Ja, ik zat gisteren te kijken naar FC Twente. Het was illustratief voor het hele jaar. De degradatie was een feit. En als ik dan één moment moet uithalen... dan toch wel de afgang van Tigarouidi... die dan ook nog geblesseerd de kleedkamer opzoekt... die het, de degradatie niet als een man nam. En je zag ze allemaal omvallen, de spelers van FC Twente. En ja... Dit was tekenend. Het is heel pijnlijk voor de regio en voor al die supporters. En als je dan met 5-0 wordt afgedroogd bij Vitesse... dan ja, is het wel pijnlijk om te zien hoe zo'n voetbalbolwerk af is gegleden in een paar jaar tijd. Hmm. Zo is het. Laten we dan maar meteen eens even doorpraten. Over Twente. FC Twente uit naar Emmen. Of uh, thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Dat is een beetje waar we op moeten rekenen. De Tuckers komend seizoen gaan spelen niet meer in de Eredivisie, maar in de Jupiler League. Voor het eerst in 34 jaar het landskampioenschap in 2010... naar die pijnlijke zondag 29 april 2018. Er is de laatste jaren een hoop misgegaan in Enschede. Kan niet geloven. Kan niet geloven. Twente was een modelclub tot het kampioenschap in 2010... en daarna is het eigenlijk helemaal misgegaan. Twente moet bezuinigen en flink ook. Verder hebben wij deze week aan 18 van onze medewerkers... Uh, moeten vertellen dat wij afscheid van ze gaan nemen. Dat proces was al ingezet, maar volgens de KVB onvoldoende. Gevolg: opnieuw drie punten in mindering. Ik kan niet geloven. Nu sta je dus uh, met, met min 6 erbij. En, uh... Ja, dat is wel serieus. Er zijn verschillende voetballers, ook gewoon modale spelers... Uh, in Enschede miljonair geworden. En ja, op een gegeven moment uh, dan wreekt zich dat en dat moment is nu. Hier draait alles om. Het omstreden contract tussen FC Twente en de investeringsmaatschappij Doyen. Ik heb uh, te kennen gegeven de twaalf jaar... waarvan tien jaar als voorzitter aan het eind van het seizoen te stoppen. Voorzitter Munsterman stapt op. Hij draagt zijn taken over aan Aldo van der Laan. En die is gisteravond per direct opgestapt. En uiteindelijk is het toch altijd wel heel verdrietig... dat wie het ook raakt, dat uiteindelijk toch de fans zijn... en uh, ja, de mooie club uh, FC Twente. Het waren ongelooflijk intensieve jaren. We weten allemaal dat de laatste jaren niet de gemakkelijkste zijn geweest. FC Twente zal de komende maanden moeten meewerken... aan een grondig, onafhankelijk onderzoek... als het de licentie om betaald voetbal te spelen wil behouden. De licentiecommissie niet en of onjuist heeft geïnformeerd... of misschien simpel gezegd besodemieterd. Ik kan niet geloven. Deze club gaat nooit kapot! En deze club gaat nooit kapot! Twente, de hele regio Twente... Wij trappen terug! Is zo sterk als weet die wat... Hier, Twente, zit in ons zaad. Uh... FC Twente in gaat in beroep tegen het voornemen van de licentiecommissie... om de club terug te zetten naar de Jupiler League. voetbalclub FC Twente blijft toch in de eredivisie. We zijn echt heel opgelucht. Maar we realiseren ons ook heel goed dat er ontzettend veel werk te doen is de komende weken. Ai, ai, ai, ai, ai, de kist is al open en Twente wordt er langzaam ingelegd. Doelpunt het is uh, zeer pijnlijk om te zien. waar we niet meer in staat om onszelf op te lichten? Leidt u. Wat galm. Iedereen al bang voor was. ze uitgekomen. Veel tranen, veel, uh, veel verdriet. Na ruboerige jaren gedegradeerd uit de eredivisie. Kan niet geloven. Kan niet geloven. Ja, uh, Tijmen uh, van Wissing van NTV Mag ik met jou beginnen? Wat, wat, wat valt jou het meeste op in deze compilatie? Wat springt er nou uit voor jou? Ja, toch een aantal keren Joop Munsterman. Ik denk dat toch uh, hij de hoofdschuldige is van deze degradatie. Het is al jaren onrustig uh, in de Groelsvesten. Uh, ze hebben die strijd met uh, de licentiecommissie gehad. Uh, daar hebben ze het muizengaatje nog gevonden. En gisteren hebben ze het prestatief niet gered. Maar ja, je merkt gewoon in Enschede dat het al jaren onrustig is. Iedereen loopt daar op zijn tenen, de hele werkvloer. En ja, Munsterman heeft die organisatie ontwricht. En je merkt gewoon dat hij uh, malafide die praktijk heeft uitgehaald. En er en zijn uh, dingen gebeurd die uh, niet in de waren en ja, je merkte gewoon dat, dat iedereen dat uh, als een enorme dreun heeft ervaren. En uh, ja, die klap is de club niet meer te boven gekomen. Maar toch even, hè, want als je als je kijkt naar de begroting. Uh, ja. De zevende begroting van, uh, van de eredivisie. Als je dan Munsterman daar even uh, apart van zet en je kijkt ja. naar die begroting, dan, dan moet dat toch voldoende zijn om uh, in de eredivisie te blijven. Dus, dus wat, wat is dan nog die rol, die negatieve rol van Munsterman? Nou, die situatie uh, die je schetst, die klopt. Uh, zevende spelersbegroting van, van Nederland. En Jan van Halst heeft gedacht van ja, ik kan het wel in mijn eentje. Hè. Hij was in de tijd van Joop Munsterman de rechterhand. Uh, toen ging het allemaal nog goed. Crescendo, kampioen geworden in 2010. 2011 zelfs Champions League gehaald. Nou, bijna weer een, een titel behaald. en Ook van Halst is in zichzelf gaan geloven. Die is commercieel directeur geworden. Nou, daar had hij zijn handen al vol aan. En toen is hij vervolgens ook nog eens technisch directeur geworden. En hij heeft een handvol spelers gekocht. Hij hij was onervaren. hij heeft dertiende nieuwe spelers aangetrokken. Eigenlijk is geen enkele speler een voltreffer gebleken. Nou, vervolgens heeft hij ook nog onder druk van sponsoren René Haak aan de kant gezet. Er was er niets aan de hand, stonden ze dertiende, is Gert-Jan van B. gekomen. Nou, die heeft uh, meer conflicten veroorzaakt in uh, die paar maanden... dan dat hij punten heeft verzameld met zijn elftal. Dus ja, ook Van Hals heeft uh, behoorlijk gefaald dit seizoen. En ja, hij heeft niet voor niks uh, zijn technische pet al afgezet. En ik denk dat in de komende week zal blijken... dat hij ook uh, helemaal van het toneel zal verdwijnen. Ja, dus Münserman als hoofdrol met een grote bijrol voor uh, Van Hals, zullen we maar zeggen. Is de rest van de tafel daarmee eens, Arjan? Ja. ja. Nou ja, ik denk ook dat... Dat Verbeek er ook wel een grote rol in speelt. Want die is er wel de koning in om een club volledig op de kop te zetten. Um en het is net wat mijn buurman zegt. Ten Haak stonden ze dertiende toen hij eruit kwam. Ja, ging. ja en, en toen was er nog niet heel veel aan de hand. Maar wat je, wat je schetst, ja, Verbeek. Ja, ik, ik heb uh, vanaf dag 1 al uh, het gedwee met Verbeek niet uh, begrepen. Hè. In de regio Twente vonden ze het allemaal mooi. Hè, de harde hand van Verbeek. En, nou, ik was tijdens de trainingskamp een keer bij in Spanje. Nou, ik zag alleen maar Sagerijn. Iedereen uh, was, was gewoon humeurig als die man ook al maar in de buurt liep. Uh, maar hij, hij werd natuurlijk wel ook gehaald om ja. de club op zijn kop te zetten. In principe heeft hij... Uh, ja, hij heeft zijn dus gedaan. het ging de verkeerde kant, de kop op. Uh, Luc? Ja, hij had uh, die hele grote broek had die te vullen daar. Ik heb een soort cijfertjes opgezocht. Die werken al 111 mensen fulltime ja. bij uh, FC Twente. Dan hebben hebben nog uh, even kijken, 23 man die werken parttime in dienst. Ze hebben uh, 16 spelers gehaald, 44 spelers onder contract. Dat zijn vier ja. elftallen. Het is het is echt krankzinnig. Vijf maanden geen wedstrijd gewonnen. 4,6 miljoen minder inkomsten dit jaar. 60 miljoen schuld, ik wens ze heel veel succes uh, daar. Ja. En ja. ze blijven geloven in de eigen achterban, maar uh, dus zij zijn volgens mij de enigen die daarin uh, geloven. Dus het was onvermijdelijk eigenlijk? Ja, dat, als je deze cijfers ziet. Het is gisteravond in de uitzending trouwens uh, alleen al over de wedstrijd van Vitesse hadden jullie uh, een statisticus in de ja. uitzending. Ja, klopt. Als je die cijfers hoorde, dan uh, sprongen de tranen helemaal uh, Ja. In rond. Het, het gaat om dan, dan ging het met name om de inzet, de balbezit. Ja, uh, ja dat nou, waren echt ja, echt ja, nou, maar, maar, maar het bizarre is ook, want ik hoor jou René Haken zeggen, diezelfde statisticus, analyse, data-analyst is het ja. eigenlijk. Die heeft eerder heeft die een keer op een rijtje gezet. Uh, een, een getal dat heel erg in is onder de data-analyst, als expected goals. Ik weet niet of jullie de term kennen, maar dat is dan dat je de kansen die je hebt ja. en, en, en dat je eigenlijk de pechfactor, laten we het zo maar zeggen. Onder Haken stonden ze bovenaan daarbij. Uh, kortom, je zou kunnen zeggen van... we doen het eigenlijk heel erg goed, we hebben heel veel pech. Op het moment dat Haken wegging en de opvolgers kwamen... zakten ze steeds verder in het klassement. Dus de Elftal ging eigenlijk alleen maar steeds slechter spelen. Is dan de conclusie niet gewoon gerechtvaardigd dat, dat Haken gewoon nooit weg had geboeten... en dat de invloed van de sponsors eigenlijk gewoon heel kwalijk is? Ja, zonder meer. Uh, ik heb van Hals gesproken op die dag. En uh, je zag gewoon aan hem dat hij er niet achter stond... achter dat besluit. En uh, ja, we kunnen er niet meer over spreken... omdat uh, Weilen uh, Dick Wessels inmiddels uh, ja, is, is overleden. En dat was echt een hele belangrijke man in die regio, die heeft ook uh, een reddingsplan uh, op touw gezet, heeft al die schuldeisers uh, meegekregen en heeft Twente destijds uh, gered dus uh, ja, die pluim verdient die zeker, maar ja, hij was niet te spreken over haken en Verbeek moest komen, nou, en Verbeek ja, die heeft dus echt alleen maar die, die, die spelers nog minder zelfvertrouwen gegeven en je kunt ook die spelers wel verwijten dat ze mentaal gewoon niet, niet sterk genoeg waren dit seizoen uh, ze hebben zich niet uh, weten te vermannen want uh, ja, je zag gewoon aan de sfeer en ook achter de rug om, hè, ze spraken al uh, met ons, uh, de regionale media, ook de, de uh, Leon tevoren, uh, uh, met wie ik veel optrek, uh, die werd veelvuldig uh, door spelers aangesproken, maar ja, het was allemaal off the record en ze wilden nooit eens een keer echt vertellen wat het verhaal was, want iedereen liep op de tenen bij Verbeek. En, mm -hmm. ja, het, ze hebben het maar aan laten modderen, ook de directie, de raad van de commissaris heeft even uh, liggen snurken. Dus ja, kortweg, er zijn zoveel fouten gemaakt dit jaar in NGD en dan, dan kun je gewoon degraderen met zo'n grote club, want je zag gisteren spelers op het veld staan Assaidi, Maher, die degraderen gewoon. Dat is ja, bijna niet voor te stellen. Ja, als je bijvoorbeeld naar Verbeek, als je met, over Verbeek praat... werkwijze met, met coachen uit andere sporten met name... wat heel vaak terugkomt is dat Verbeek een trainer is... die eist dat de spelers zich aan hem aanpassen. Terwijl iedere coach die je spreekt... in welke sport dan ook, die zegt... de coach moet zich aanpassen aan het materiaal. Daar moet je mee werken. En jij bent de, de leidende man. Maar jij moet die spelersgroep moet je beïnvloeden... Ja, je in en ons afbeek, ik kan, wat is eigenlijk de laatste, het laatste voorbeeld uit de Eredivisie... waarbij een trainerswissel gedurende het seizoen positief is uitgepakt? Dick Advocaat. Dick Advocaat. Ja, maar goed, een groot bereiken. misschien in Groenendijk bij, bij Ado. Maar, maar de meeste wissels die pakken niet echt ten positieve uit bij Ajax ook niet. Nee, het is vaak uit wanhoop geboren natuurlijk. Dus, ja. ja, En zelfs uh, gisteren, Asaidi, die heeft toch veel meegemaakt. Uh, Liverpool gevoetbald. Uh, die zei ook van ja, ook mij doet dat heel veel. Dat er zoveel trainerswisselingen zijn geweest. Dat doet emotioneel ook heel veel met de groep. En ja, hij heeft dit jaar uh, zich drie keer moeten voorstellen aan een nieuwe trainer. Ja, ja, het geeft, ook het geeft, geeft, geeft onzekerheid aan. natuurlijk ja. ook in een groep. Een groep weet niet waar die aan toe is natuurlijk. Hey, en, en als je iedereen dat al aangeeft, wat denk je, wat Peet Beijer dan voelt? En Jeroen van der Lely. Nou, en uh, ja, niet te spreken over zo'n doelman. wel ja, jo Drommel, ik weet niet of jullie gisteren gekeken hebben. Maar ja. Ja, het was verschrikkelijk ook ja die bokte er niet nee, heel veel Nee, Nee, maar toch, hè, als ik dan denk, als Haken was blijven zitten... en ze waren gewoon in ja. de eredivisie gebleven... dan hadden we het helemaal niet over Doyen en over Munsterman uh, uh, gehad wellicht. Snap je een, een beetje wat ik bedoel? Dus we ja. hebben het er nu over omdat ze zijn gedegradeerd. Maar als ze bijvoorbeeld op één puntje ja. erin waren gebleven... hadden we het dan ook over, over Munsterman gehad... en waar we naar oorzaken gaan zoeken die veel toch, verder weg liggen. Toch waart het altijd nog wel een beetje rond. Hoor. Joop die kijkt altijd nog op een of andere manier mee uh, in, in de Groelsvisten. Dat gevoel heb ik wel. En uh, ja, Je merkt dat die, dat die club gewoon heel nederig is geworden. Je zag het ook aan de afgunsten uh, dit weekend. Hè. In elk stadion werd zo'n beetje de polonaise ingezet. Oh. Toen FC Twente op achterstand kwam. Ja, dat is wel opvallend. Ja, ja dat is ja. heel opvallend. En, ja. Ja. Ik begrijp ook dat, dat Munsterman wel eens in het stadion is. Maar dan komt hij volgens mij naar zijn dochter kijken. Want die speelt daar niet meer. Uh, Marten Munsterman speelt inmiddels bij de vrouwen van Everton. Dus, uh, oh. ja. Maar ook okay, de afgunst ja. gesproken. Het, het meest opmerkelijk vond ik dat Sander Bosker gisteren op uh, televisie zei dat hij uh, die afgunst heel erg goed kon begrijpen. Ja. Ik vond het, uh, wat jij uh, zei ook, ik heb met, met Bosco gesproken en ja, die, die, die vond dat wel mooi vond ik. Want ja, we moeten ook gewoon pas op de plaats maken. En vorig jaar had je al zo'n gevoel van, misschien was het wel beter dat je gewoon toen al gedegradeerd was. Hè, uh, op basis van de licentiecommissie die toen al uh, um, malafide praktijken op een, op een rijtje heeft gezet. En uh, toen heeft geschetst van, ja, uh, jullie zijn eigenlijk rijp voor degradatie. Uh, maar toen uh, ja, is er een constructie uh, op touw gezet met, uh, met de KVB. Ja, ja, dat kon ook gewoon niet. En, uh, ja, niet natuurlijk uh, heb je wel het gevoel dat Twente daar gewoon uh, bevooroordeeld is... Hè, ten opzichte van andere clubs. Dus ik snap die afgunst ook wel een beetje. Maar ja, het is wel een gemis, zo'n zo club. Ja, terwijl er toch veel uh, uh, gescholden werd richting de KNVB. Uh, met name vanuit de supporters in die ja. tijd. Maar ik hoor jou dus nu zeggen dat met terugwerkende kracht... er eigenlijk best wel een bloemetje zou mogen naar de KNVB met een sorry. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb wel heel veel primitieve supporters meegemaakt... de afgelopen jaren uh, in en, ja, en rondom uh, ja, ja, de Zrolsvesten. Ja, ja. Maar Toen, ik moet dus. wel zeggen, ze staan er nu nog wel massaal achter, hoor. Dus uh, ja, ze hebben ook nu weer het publiek nodig. En eigenlijk heb je weer een verbinder als Joop Munsterman nodig... om weer die club op te richten. Maar ja, dan heb je wel iemand nodig die hem ook een halt uh, weet toe te roepen. Ja. De begroting die gaat in ieder geval flink zakken. Van, uh, van 30 naar zo'n 20 miljoen euro. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor personeel. Directeur Erik Velderman daarover. De club zal in moeten krimpen. Dat is niet anders. Als de begroting daalt, dan moeten we ergens kostendalingen gaan vinden. En onderdeel daarvan is het personeel. Dus er van ontslagen? Er zullen ontslagen vallen. Wij zullen netjes een adviezaanvraag indienen bij de OR. En dan de route lopen om op een nette manier de club in te krimpen. Gaan ook spelers weg? Er zijn ook spelers met een degradatieclausule. Wat houdt dat in? Er zijn tien contracten met een degradatieclausule, dat varieert. Bij sommigen is dat een verlaging van salaris. Bij anderen de mogelijkheid om transfervrij weg te gaan. Hoe hoog is de begroting nu, meneer Velderman? Nu is hij 30 miljoen. Iets meer dan 30 miljoen. Hoeveel gaat er af? De verwachting is dat dat ergens tussen de 18 en 20 miljoen wordt. Daar moet je kampioen mee kunnen worden in de eerste divisie. Ja, daar zouden we het theoretisch mee, mee moeten kunnen doen. Maar geld zegt niet alles, hè? dat bleek ook hier. Nou ja, wij hebben nog een aantal dossiers uit het verleden op te lossen. We zijn al drie jaar aan het, aan het strijden om de club financieel gezond te krijgen. Dat uh, begint nu ook te lukken. Alleen nu hebben we een volgende uitdaging erbij. en uh, Daar hebben we toch uh, onze omgeving weer hard bij nodig. Wat is de verklaring nou van de val van FC Twente volgens u. Loopt u nou een tijdje mee? Wat is uw analyse? Ja, de analyse is dat deze club al drie jaar lang uh, in, een, uh, in een strijd zit om uh, haar hoofd boven water te houden. En dat uh, als je terugkijkt er inderdaad een aantal dingen uh, niet goed zijn gegaan. Dat uh, denk ik uh, evident. Dus dat heeft er mee te maken? Het is niet even zomaar van dit seizoen? Nee, dit, is, dit, dit zit al uh, langer uh, in, in de opbouwfase. Is er een Chinees of Rus welkom hier bij FC Twente als hij er geld wil voor investeren? Nou, de voorkeursroute is uh, om met de Twentse ondernemingen uh, Twente weer overeind te helpen. Maar die hebben niet zoveel geld als een Chinees? Nee, maar Twente is Twente. En Twente moet ook Twente blijven. Ja, eh... Uh uh, Twente is geen Chinees en Twente moet Twente blijven. Yeah. Uh, de, de, dan is de vraag, kijk even naar Thijm... of er voldoende geld nog te genereren is in die, uh, in die omgeving. Ja, het draagvlak is nog wel groot in de regio. Hoor. Uh, dus uh, Twente gaat zeker niet, niet omvallen. Maar je hoort hier uh, een man die absoluut niet uh, uit de voetballerij komt. Uh, is nu de algemeen directeur is ook technisch eindverantwoordelijk... omdat Jan van Halst een pet heeft afgezet. Uh, ook hij, hem valt wel wat te verwijten. Hij zegt wel van ja, hij grijpt wel naar het verleden. En natuurlijk, uh, die erfenis ligt er nog. Maar ja, hij heeft toch ook gefaald? Hij heeft ook gezien dat... Beek, die hele organisatie. Ja, de, uh, ja op een, een of andere manier gewoon. Uh, iedereen was op een gegeven moment zo, zo zenuwachtig daar ook in die organisatie. Ja, de, hij heeft ook niet ingegrepen. En het is een hockeyman. Hij wist helemaal niets van voetbal. Hij heeft, het, uh, heeft nog nooit op een voetbal, in het voetbalstadion gezeten. En nou moet hij in één keer ook technisch leiding gaan geven aan die club. Dus ik hou me hard vast hoor. Ja. Nou, wanneer, ben, is hij, wanneer is hij begonnen? Sorry? Twee jaar geleden? Twee jaar geleden. Nou, dan heeft hij toch, in die twee jaar heeft hij toch, toch nog wel wat bereikt, want er moest natuurlijk enorm gesaneerd worden. Ja, nee, zonder meer. Hij heeft financieel hij heeft ook zeker, hele, hele goede zeg maar. dingen gedaan. Hij, ja. heeft, echt, hij begon ook in zijn handen te wrijven toen hij kwam. Hij, zegt, hij vond het heerlijke dossiers. Hè. De kwestie met Tadiet, waar ook uh, die zaakwaarnemer uh, ja. uh, toch wel een, een schimmige rol heeft gespeeld. En nu ook met de Belastingdienst. Daar had hij toen nog over. Uh, ze hebben een voorziening opgenomen van 6 miljoen. En er komt binnen nu en twee weken duidelijkheid over, die belastingclaim. Waarschijnlijk komt er nog een naheving van uh, rond de 6 miljoen. Ja, ook weer een harde klap voor FC Twente. Dus ja, daar heeft hij echt wel zijn sporen verdiend. Ook uh, Velderman. Maar nu moet hij dus ook als algemeen directeur het gezicht zijn van FC Twente. En ja, je moet weer een beetje dat platte kar scenario uh, gaan krijgen. Dat de hele regio achter Twente gaat aanlopen. Maar ja, ik zie niet dat Velderman uh, dat zomaar 1, 2, 3 uh, weet te bereiken. Maar voor die regio zie je dat dus wel. Terwijl Luc, jij zegt net, hè, van, uh, ze geloven nog in de achterban. Maar uh, jij twijfelt daaraan? Nou ja, ze vragen 15 miljoen begreep ik uh, van sponsors en andere mensen met een uh, gat in hun hand. Maar ja, er staat geen, enkele, geen enkel plan achter. En het uh, is wat ik wat ik begrijp. Ja ja, je hand ophouden en uh, hopen dat er wat inkomt en, en we gaan, uh, gaan verder. Ik zou zeggen, ga in, in, in zee met een, met, een, met een Rus, met een Chinees, met een Thai van mijn part. Ja, uh, ja dat wil hij dus niet. Nee, maar, nee, maar, maar hoe, hoe, je, hoe diep, hoe diep, hoe diep dat klopt, gaat dat niet in Twente? Want kijk, van Feyenoord weten we, ja, die degraderen dan niet. Maar goed, in voor- en tegenspoed, die fans, die, die blijven altijd erachter staan. Is dat in Twente ook zo? ja. Nou, je zag tegen Willem II ook dat er 30.000 mensen zaten. Dat is ongekend. Uh, het is nog altijd de vierde club van Nederland. Hè. Als je ook naar de, historische, naar de historische ranglijst kijkt. De vierde voetbalbegroting hebben ze dan. Uh, ze hebben ook alle um, catering en eigen beheer. Dus ja, het is zo'n groot bolwerk daar. En je merkt ook aan al die sponsoren die echt aan een keten vastzitten. Ook die gemeente zit er nog met een garantstelling van 25 miljoen in. Dus ja, iedereen zit ook op een of andere manier vast, vast aan die club. Ja. Dus, ja, maar zitten die mensen er uh, in september op een vraag? Avond ook als Helmond Sport op bezoek komt? Ja, ik geloof uh, wel dat er uh, 20.000 uh, mensen zitten voor ons seizoen. En dat verwacht ook FC Twente. Dus dan is het een beetje het VVV uh, waar... Uh, nou ja, het met zoveel supporters is. Bij nacht, nacht zag je het, he, uh, ja. inderdaad. Dus, uh, ja, nee, de, je merkt het ook in mijn omgeving... Uh, dat, dat ja, ze toch wel trots blijven op FC Twente... Ja. En, er Is echt wat ontstaan in die, die acht jaar en bij dat kampioenschap Toen ik vroeger bij mijn voetbalclubje uh, kwam in, in de omgeving van, van Twente, jaar, dan liep iedereen in een Ajax-shirtje, weet je. En, ja. en nu zie je alleen maar Twente, jongens. En, en dat, je, is 2010, ja, dat is na 2010. Dat is na 2010, dus ja. dat heeft heel veel gedaan. En dat, dat kun je echt, dat is allemaal een succes geweest van, van Münsterman. Maar wat Luc zegt, is, dat klopt wel, die 15 miljoen, dat is een beetje gedaan door Jan van Hals. En je proeft bij de sponsoren nu wel cynisme, want Jan van Hals die heeft toch wel gefaald op technisch vlak. En dan, dan hoor je die sponsors ook zeggen: van ja, ik heb je verdomme Vorig jaar ook wel een zak met centen gedaan. En je hebt daar uh, spelers voor aangetrokken. Nou, die, die zijn niet, niet fit gebleken. Je hebt allemaal de wie aangetrokken. Nou, die heeft uh, al, met al uh, 90 minuten gevoetbald. Ja. Maar de, de, toch is het zo dat de, die sponsoren kunnen nu wel een grote mond opzetten. Maar dat zijn ook degenen die René Haken hebben weggestuurd. Ja. Dus, dus ik zit dat een beetje... De vl, heb jij dat niet aan je schouder? Ja. ja, natuurlijk. Ja. Maar dan denk ik van, nou ga even je hok. Nee, maar ik, ik, ik, ik proef ook nergens uh, kritiek op die spelers. Want de balans in dat team was er ook helemaal zoek. Ah, joe, bedoel, het, het, er staat wat creativiteit in me achter. Was het om te huilen? Dat zo'n Tesker dan de leider moet worden. Dat is het, toch, het was, uh, was verschrikkelijk. Hooiveld heeft daar minuten gemaakt. Nou, ja, dat, dat kon niet. Het was bijna chinant. Als, ja. als hij uh, in het cel stond. Nou, Joël Drommel. Ik, ik hou me hard vast. Ik heb vorig jaar uh, Zwolle ook gevolgd. Mickey van der Hart is het doemer van het Jong jonge Oranje. Ja. En, en Joël Drommel ook. Nou, ik, uh, ik heb ze echt nog geen wedstrijd goed zien ja. Zie ja. Zien jullie. Twente wel weer terugkeren naar de Eerste Ja, ja zonder meer. Ik denk uh, zonder meer. Ja, nee Twente gaat gaat terugkeren. Of dat binnen een jaar gaat lukken, uh, dat waag ik te betwijfelen. Uh, dit jij ook vaak bij Go Eagles geweest, die hadden ook uh, weer uh, de drang om binnen een jaar terug te keren. Je zag het aan de NEC. Nou dat is allemaal niet gelukt en mm, kan nog hè? Ja, kan nog via de nacompetitie. Maar uh, ja, Go Ahead Eagles gaat het zeker niet lukken. Maar ja, je, je, ik las vanochtend een column van Hugo Borst ook, hè, van wijs nou maar nederig. Want uh, we hebben ja, ja. er bij Sparta, Sparta ook zes jaar ja. over gedaan. Dus, uh, maar die hadden wel maar, even een ander budget. Hè. Nee, Als je met dit budget uh, moet je gewoon gelijk uh, kampioen worden. Want anders gaat ja. het budget weer naar ja, mijn. Gelukkig geldt dat niet. Hè. Ik bedoel, uh, hm? money rules dat wel. Maar een stevige begroting levert niet gelijk kampioen. Maar op de military. Je, je merkt, het uh, is een beetje de groot, grootste sociale ontmoetingsplek uh, van, uh, van de regio. Uh, FC Twente, ja, buiten de military om dan. Maar ja... Iedereen heeft iets met FC Twente. Ja, ja. Wat, wat Wie, wat Fred die... Rutte, nog even. ik kan iets zeggen. Ja, je kunt tegenwoordig wijten. de wereld er komt op iedere hoek van de staat, kun je glos kopen tegenwoordig. Ja. Ja, ja. Als je, als je zo'n ongelooflijke multinational in je achtertuin hebt. dan moet je met wat goed zaken doen en met wat slim onderhanden. moet je er heel in kunnen komen, zou ik zeggen. Ja. Nou ja, goed, ze hebben het goed. hebben ze het ja. gedaan. Hè. Pure Energie is de hoofdsponsor. Die heeft uh, meteen verlengd. En Grols heeft zich ook meteen achter uh, de club geschaard. Dus dat is een positief signaal. Ja. Ja. Even over Rutte. Fred Rutte, die wordt genoemd als de technische man. Is dat ja. een ideale, ideale man voor die plek nu? Ja, er wordt heel veel naar gekeken. Fred uh, moet het gaan doen. Hij heeft uh, gesproken met Erik Veldeman, de man die, die jullie zojuist uh, hoorden. Um, ja, Fred Rutte heeft zich een aantal maanden geleden ook aangeboden. Um, toen uh, zat uh, Jan van Halst er nog. Uh, ja, toen hadden ze eigenlijk al in zee moeten gaan met, uh, met Rutte. Maar Rutte en Van Halst, dat klikte niet uit het verleden. Dus toen is uh, Van Hals uiteindelijk uh, voor uh, Haken en later dus voor Verbeek gegaan. En ja, Rutte is nu wel de man die het, die het moet gaan doen. Hij heeft het in 2008 ook geweldig gedaan. Hij heeft toen echt de basis gelegd voor het kampioenschap... waar uh, uiteindelijk McLaren uh, de vruchten van uh, kon plukken. Maar uh, Rutte kent die club van haven tot gort. Maar ik zat ook wel eens te denken vandaag in de auto hier naartoe. Het zou ook wel een keer verfrissend zijn als een keer iemand van buiten Twente komt. Maar ja, ik, heb, ik heb niet de indruk dat ze daar nou 1, 2, 3 aan denken. Nee, heb je daar een naam bij ook? Nou ja, je hebt, je hebt dus, uh, we waren het vandaag ook in de, in de regio veel over Jeroen Bell bijvoorbeeld, maar ja, die is nu net naar, die, uh, naar de hockeybond gegaan geloof ik, en, uh, ja, die heeft het bij Zwolle goed gedaan, maar een uh, keer iemand van buitenaf, we hebben vorig jaar ook Ono Jacobs een tijdje in de Grootsvesten gezien, dat vond ik heel verfrissend, hè? iemand die ook een keer uh, met, met een frisse blik uh, van buiten de regio naar FC Twente keek. Volgens ja. mij is Bell naar de hockeybond gegaan. Ja, ook er ook ja Ook met een stokje en een uh, ja. balletje, ja, maar de toch even balletje, anders. Ja. Ja. Uh, even over de rest van de Eredivisie, want Twente nou ja, verdient natuurlijk de meeste aandacht gezien de gebeurtenissen. Maar bijvoorbeeld een uh, mooie wedstrijd van NAC. Uh, iemand uh, iets van gezien? Mooie goals. Mooie Spel. goals. Hm. Drie ja. stuks. Ja, nou, meer zag ik niet in de samenvatting. <laughs> <laughs> heeft je ja, toch graag nou gedaan, uh, probeer Eredivisie? Ja, ja, ja. ja. Even naar Freyven luisteren wat hij te zeggen had na afloop. Ik vind ook dat ik mijn doelen zeker bereikt heb. Hè. Ik kreeg anderhalf jaar de tijd om te promoveren. Op anderhalf jaar tijd ze we gepromoveerd. En we hebben nog niet officieel, maar toch bijna het be behoud be bewerkstellig. Dus, uh, ja goed, uh, het is een mooi verhaal uh, voor mij geworden, NAC. Ja, dit zei hij overigens uh, ter toelichting op zijn uh, afscheid. Want het was een beetje plotseling, maar uh, er kwam ja. opeens een eerrondje. He, ja, zeker. Ja. heeft dat met zijn gedrag te maken, het feit dat hij weggestuurd is. Dat ze hebben gezegd bij NAC van nou, dit, uh, dit hoeven we niet. Het ja. zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. De vraag stellen ja. is een beantwoorde, toch? Ja. Arjan, denk jij het ook? Arjan Schouten? De uitleg krijgen we later deze week, heeft hij beloofd. Maar uh, ja, dat het een, uh, een mannetje is met een gebruiksaanwijzing... Uh, dat wisten we al toen hij uh, zelf nog aan het voetballen was. Ja. Hij, is in hij is in België geloof ik zes keer weggestuurd. Ja. En, en in Nederland nu drie keer. Kun je ja. je dan voorstellen dat een club op een gegeven ogenblik zegt... Uh, Luc Blijboom, van, nou, ik ben er wel klaar mee. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Het is een beetje een ongeleid projectiel als ik krijg zo'n indruk. Ik ken hem verder niet, maar wat ik zie dan denk ik van... Als ik dat stemgeluid hoor, ik denk altijd aan Gent Wevelgem... en aan de Ronde van Vlaanderen... en aan de uh, ja. sluitingskoersen, Capelle. Ik, ik vind het altijd raar om een Belg over voetbal te horen praten. Dat vind ik, ja, nou ja, zeg. Nou ja, ze gaan wel naar WK. Z zij wel, ja. Ja, dat bedoel ik maar even te zeggen. Ja. Het is ja, natuurlijk ja. geen prettig imago als je ook hier uh, zo'n schreeuwt... langs de kant hebt staan. Ja. En hij heeft gewoon ook een slechte naam. Bas Nijers ja. die stuurt hem geloof ik al uh, binnen vijf minuten weg... als hij één keer begint uh, te koeren langs de kant. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, tot zover? Ja, en tot zover uh, tot uh, tien uur dan. Want we hebben... Nog een uur in petto. We gaan nog praten over de Formule 1 natuurlijk. Want Arjan die was erbij bij die bijzondere crash tussen Verstappen en Ricciardo. Wie had de schuld? Wat nu? Hoe moet het allemaal verder? Hoort het zo. NPO Radio 1. Hoe vaak opereren uw eigen mensen een patiënt terwijl het eigenlijk niet nodig is omdat de schoorsteen moet roken? Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf. Hoe gevoelig bent u zelf voor perverse prikkels? Nou, ik probeer ik zo min mogelijk gevoelig voor te zijn. Sven Kokkelman, met één op één. En u weet zeker dat geen enkel van uw artsen dat doet? Elke arts die ik spreek, daar staat de beste van de patiënten voorop. Eén gast, één interviewer. Maar welk genie is uit welk kantoor getrokken voor deze open deur? En alle vragen die gesteld moeten worden. En het antwoord op de vraag? Dat is dit antwoord. U bent geen politicus meer toch? Dus u kunt toch gewoon zeggen, ik weet niet zeker of al mijn artsen zich daaraan houden. Elke werkdag, van half twaalf tot twaalf. We gaan erover praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.